Tot lering van Mr. Shannon van de hand van Don Howard, uit het Engels verteld door Nora Sneijers. Regie Frans Roggen. Een lekker soepje, Mr. Shannon. Je lijkt niets op je gemak. Mm -hmm. Jawel. Je zit te wachten op mijn antwoorden. Er is geen haast bij. Je bent erbij. Ben ik erbij? Je bent erbij. Ik maak je lid van de ploeg. Is het in orde? Ik zal erover spreken met de lokale ploegbaas... Het gaat vlugger dan je verwachtte, niet? Oh, een eerste gesprek, zei mijn oom Ben. En niets beloofd. Een chique jonge kerel met een das om, zei ik. Die man is de neef van zijn oom. Mm -hmm. Nou, begin nou niet te stotteren en je zoekt te morsen. Je doet je familie alle eer aan, Mr. Shannon. Nee, met schotzulp. Zul je het verschoppen? Ben ik nu lid van de ploeg? Dat ben je. Dit restaurant waar je me naartoe genomen hebt, hè? net je om ben. Stijlvol en beschaafd. Je bent kieskeurig, meneer Sharon. Hoe oh, ben ik dat? Je bent niet van het soort, Mr. Sharon. ...en dat in het midden van de nacht opstaat om in de kookpot te plassen. Oh, godvergeef me. Je oom Ben was kieskeurig. Weet je... ...dat hij de eerste man was die op straat liep in schoenen met twee kleuren? Doet hm, nou, deed hij dat echt? Ja, en zo hoort het ook. Op voorwaarde, Mr. Sharon... ...dat het niet de spaargaten uitloopt. Oh, ja. Snap je nu waar het mij om te doen is, huh? Dat ik euh, lid van de ploeg ben? Nee. Dat het niet de spaargaat aan lopen. Nou. Ober, breng de rest. De soep is binnen. Dank u wel. En laten we nu nog eens nadenken... over die kwestie waar we het over hadden in de baar. Hm? Ah, die man in het ziekenhuis? Nee, de kwestie van je logies. Ah. Heeft mijn tactiek in de war gebracht? Was mijn bedoeling niet duidelijk? Hm? Eh, dat je niet wil dat ik die flat huur? Helemaal niet. Niet op die manier. Ik heb betere zaken voor jou in het vooruitzicht, dat is al. Wat voor betere zaken, Mr. Blackie? Betere zaken. Ja, je zet die patatten en de rest maar op tafel, man. En maak dat je wegkomt. Kun je nu in godsnaam niet merken... dat wij belangrijke zaken zitten af te handelen? Ja, na nou, u met de spruiten, Mr. Shannon. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja. Wat uh, wil ik u al vragen... Heb jij vertrouwen in James Blackie? Hm? Heb jij vertrouwen in je oom Ben's oude vriend? Nou oh, ja. Want uh, er lag wel een scherpe toon in je vraag, Mr. Shannon. Wat voor betere zaken, Mr. Blackie. Weet je dat je je schuldig gemaakt hebt aan een scherpe toon? Oh, niet zo bedoeld. Oh, ik hoop het. Want dat zou ik een heer nooit willen vragen, Mr. Shannon. In hetzelfde bed als een oude vieze man te slapen, dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Nou, en of. Dat ligt verder achter ons en verdwijnt volledig in deze eeuw van... Hoe is het weer? Oh, goed weer. Technische vooruitgang. Oh, dit. Dat is het immers niet waar? Een technische vooruitgang? Ja. Zeg dan niets over het weer, Mr. Shannon. Dat is flauwekul. Dat toont dat je savoir-faire mist. Je bent jong en dat heb je nog niet Daarom heeft je oom Benning zo'n grote wijsheid mij als je Leidsman aangesteld Nou, van een Leidsman uh, heeft hij niets gezegd? Mentor? Nee Gids? Filosoof en vriend? Ja, waren dat niet zijn woorden? Huh. Kan jij lezen, Mr. Shannon? Ja, ik kan lezen ja. Deze brief hm? Lees dat eens hier, hier onderaan mijn neef Michael Shannon, de jongen van mijn arme zuster... zal ik opdracht geven zich bij jou te melden zo gauw hij aankomt. Ik hoop en ik verwacht dat jij de kwestie van zijn logies in handen zult willen nemen. Hij is een goede... En wie heeft dat ondertekend, Wie Wiens je schrift? Uh, ben. Ben. Vraagt hij me niet de kwestie van jouw logies in handen te willen nemen? Ja. Wel, ik heb dat gedaan. Hoe dat? Ik heb met de dame gesproken. Welke dame? De dame van den huizen. Het uh, pensioenhuis. De eigenares. In uh, de flat die ik bezichtigd heb... zou ik een kamer voor mezelf hebben. Hebben ze je niet naar je volmacht gevraagd? Waarvoor? Om flats te bezichtigen. Nou, wat soort volmacht kan dat zijn? Ik heb de volmacht om pensionhuizen te bezichtigen. Deze brief, zie je, die mij vraagt, die van mij eist... dat ik de kwestie van jouw logis in handen neem. Is dat duidelijk? Ja. En uh, waar is jouw gelijkwaardige volmacht om flats te bezichtigen? Heb jij documenten? Heb jij papieren? Hm? Waar is jouw bona fides? Daar heeft ze niet naar gevraagd. <laughs> Een huis maar ze niet vragen. Deze dame sprak over een bed voor jou alleen. Welke dame? De dame die ik vanwege je oom ben onder vroeg betreffende je logies. Hangpapier op de muur. Waterpot onder je bed. Goede katholieke familie. Ja. In die flat zou er een kamer voor mij alleen zijn. Nou, Dat is het wat die dame zei. Een kamer voor hem. Oh, een kamer voor de... hem. Een kamer. Heb ik soms niet gezegd dat twee of meer in een bed... ...een herinnering is aan een ver en verdwenen verleden? Ik heb geslapen met schurftige oude mannen... ...maar ben ik er ook maar iets beter op geworden. Noot. Nou, dat kun jij niet weten, Mr. Shannon. Dat is een zaak buiten jouw bevoegdheid en rechtspraak. Oude mannen met bosjes haar... ...puilend uit hun oren... ...monden zonder tanden... Bloed doorlopen ogen en knieën. Zo puntig dat ze je lenden inbeuken met de vreedheid van een spaarpunt. Bijproken <laughs> in bed was geen uitzondering. Er werd enorm gehoest. En veel zaad afgespeeld. Zal ik voor jou deze dame opbellen? Uh, ik wil een kamer voor mezelf. Dat zei ik toch? Nee, je zei, je zei een bed voor mezelf. Dat heb ik gezegd. Twee of meer in één bed, dat is verouderd. Een herinnering aan een ver en verdwenen verleden in deze... In wat? N uh, wat? Een herinnering aan een ver en verdwenen verleden in... In wat? Ah. Mm. <laughs> Je weet het nog niet. Luister, ik zal het opnieuw uitleggen. In deze voortdurend technischer op vooruitgaande ja, wereld. Ja, hm? dat, ja. Nou, tracht het te onthouden, Mr. Shannon, want... Ik doe pogingen om je iets te leren. Doe niet of je aan je laatste adem toe bent wanneer je een gesteld wordt. Nee. Mr. Shannon, je zocht de bescherming van mijn autoriteit. Hm? En die krijg je. Ik zal niet toelaten dat er iets in jouw nadeel... oogruikend of op een andere manier bekonkeld wordt. Teweeggebracht of afgedwongen in gelijk welke vorm of gedaante ook. Nou, zie je... In uh, die flat... In die, die, die flat is het verleden. Hoe zijn we daar in godsnaam opnieuw verzuigd? Nou, ik, ik probeer het uit te leggen. Die, die flat heeft een groot venster. En daar kun je planten kweken. Mr. Blackie zei de maar Zeven pond. Dat is niet overdreven voor zo'n volledig pensioen en logies. Maar cactussen in je eigen flat. Ja, ze hebben niet eens water nodig. Ze komen immers vanuit de woestijn. Maar er zou geen bezwaar zijn tegen planten en hun verzorging, zegt ze... Nou, zolang de huurders beneden natuurlijk ondertussen niet bij. gespoeld worden... Zevenboot, dat is niet overdreven, heb ik geantwoord. Maar zijn oom Ben en ik, wij waren altijd samen... en hebben veel projecten gemaakt en gestichten gebouwd. Maar het moet een groot moment zijn om na een dag van werken... Hm. door je eigen deur te stappen... en de geur van de planten hangt in de kamer... Hm? en ze staan te bloeien... Gestichten zeg ik. Ze was te huizen, Schuthokken voor katten, homes voor ongetrouwde moeders om maar een paar eervolle zaken op te noemen. Er was een lamp die niet van de zoldering hing. Nee, maar in die recht stond met een kap erop. Bovenop een fles. Om ernaast te zitten lezen. Je bent een zeer overtuigend man, Mr. Blackie, zegt ze. Vijf punt tien. Alles inbegrepen, zeg ik. Alles inbegrepen. hier? Oh, uh, nee, ik sprak over die flat. Nou, als ik een paar boeken had, dan kon ik die lezen. Hm? Naast die lamp. En de planten zouden bloeien voor het venster. Hoeveel? Nou, oh, boeken zijn goedkoop. Flats niet. Hoeveel? Vijf pond. Per maand? Nou, per week. Per week? Ho, ho, ho. God, sta me bij! Je komt beter in Hilton logeren. Ja, ik wil een kamer voor mezelf, een kamer voor mij alleen. Maar is het dat niet wat ik de dame gezegd heb? Hm? Geen vieze oude mannen in bed. Nou, bed of kamer? Dat heb ik gezegd. Ja, je zei een bed. Mister Shannon, ik heb voor jou mijn uiterste best gedaan. Je geeft me stank voor dank. Hou jij die brief maar? Hm? Neem je oom Bens terug, Mister Shannon. Want je hebt geen respect voor de daarin uitdrukkelijk vermelde procuratie van autoriteit in mijn handen. Nou, zie je... Ik, uh, ik zat er in dat parkhuisje. Zit maar wat je wilt, Mr. Shannon. Mijn volmacht die ik hierbij teruggeef had enkel betrekking op je logies. Zitten maakt er nooit deel uit van mijn bevoegdheid. Maar ik probeer het uit te leggen. Nou. Kijk, het... Uh... Nou. Ga voor. Maar... Het zit, het zit, het zit, het zit zo, ik luister. Nou, ik, ik ben die dame niet ondankbaar. Welke dame? De pensioendame. Hoe anders? Heer Shannon, mister. En zij die klaar stond om in het stof te gaan liggen, om in je bestaan te voorzien. Maar ik, ik, ik zat daar in dat parkhuisje. Alleen, dat... mister Shannon? Nee, niet alleen. Er waren nog verschillende oude mensen. En uh, nou, dat meisje waarover ik je vertelde. Nee, mister. Ja, dat meisje wa waarover ik je vertelde. Nog nooit vermeld. Nou, een jonge kerel bij haar. Hij maakt praten, <laughs> zachtjes. <laughs> maar luid genoeg voor ieder om te horen. En uh, wat vernam je, mister Shannon? Nou, om te beginnen zegt hij, zul je komen? En hm. zij zegt, waar... Ze nemen er allebei een tijd voor, begrijp je? Wat is dit leven? Als de vol zorgen we geen tijd hebben tot staan en staren. En dan zegt hij... Maar flat. En ja, zegt ze. Ja. Nu, vraagt hij. En iedereen in het parkhuisje zat te luisteren. En, buiten waren oudjes aan het kegelen. Uh, uh, niet onmiddellijk, zegt ze. Binnenkort. En dan... Ik zal mijn morgenjurk meebrengen. Ja? Is het dat? Wat? Is het verhaal nu helemaal af? Nou ah, ja. De hele anekdote. Onverkort. Ja, in een parkhuisje. Je kost en verwarming kunnen onmogelijk met tien shilling betaald worden. 10 het verschil tussen de huur van de flat, vijf pond, en vijf pond, tien. Alles inbegrepen in het pensioenhuis van die dame. Ik wil een kamer voor mij alleen. Mister Shannon, je brengt me in de war. En je brengt me in verlegenheid. Je ontkent de volmacht die me werd. Je spreekt van mooi weer in plaats van technische vooruitgang. Je kunt het verschil niet zien tussen vijf pond tien, alles inbegrepen... ...behangpapier op de muur, waterpot onder het bed... goede katholieke familie... ...je kunt het onderscheid niet maken tussen dat... ...en vijf pond voor de huur en al de rest nog te betalen. Ach, we spreken niet dezelfde taal, Mr. Shannon. Ik wil me niets laten opdringen, men... ...ik wil me niet, niet laten opjagen. Maar wie drinken je iets op? Hm? Wie jaagt je op? Maar jij doet dat. Je probeert me met al het geweld dat je kunt opbrengen... ...in dat pensionhuis van die dame te heien... Waarom? Dat vraag ik me af. Waarom? Wat betekent het pensioenhuis van die dame voor Mr. Blackie? Kom hier. Er is geen kwestie van schnabbelen. Nee? Versta je het niet? Nee. Versta je het woord niet of versta je de bedoeling niet van schnabbelen? De, de bedoeling. Er wordt gesnabbeld wanneer handen gesmeerd worden... en mouwen geveegd... en kleine stukjes van een pond rondgedeeld... Wat niemand puin doet, hoor. Maar in dit geval is daar geen sprake van. Geen sprake van geld aftappen of vriendelijkheidjes uitdelen en krijgen... ...zoals die dame haar goede centjes afhandig maken. Het is een morele verplichting die ik opgelopen heb door de volmacht... ...mij verleend door je oom Ben... ...om met die dame te onderhandelen over jouw logis. Ik heb in jouw naam gesproken, Mr. Shannon. Een brave jongen, zei ik. De neef van zijn oom... En daarbij komt nog dat de plaats helemaal overeenstemt met de taken jou toegewezen in de ploeg. En uh, wat zijn die? De taken die ik jou toewijs. De plaats bij die dame zal vrij zijn op een tijdstip dat overeenstemt met de taken waar ik je zal verzoeken. Die ik zal eisen dat je uitvoert in de ploeg. Welke taken? Is, is de plaats niet vrij? Mister Shannon. Ik heb veel, veel geduld met je gehad. En als het je nu niet duidelijk is, dan zal het dat nooit zijn. Ober, de pudding. Je wereld is te gesloten, Mr. Shannon. Te klein. Heeft je oom Ben nooit over Fini gepraat? Fini? Een vriend van je oom Ben en van mij. Niet ouder dan jij zelf toen hij je leeftijd had. En bekijk hem nou maar eens. Een schatrijk miljonair. Zwembad in de tuin. Dure wagens. zomerverblijven verspreid over de evenaar in de gouden zonneschijn. <laughs> Dat is je doelwit. Dat zie ik zo, Mr. Shannon. Surfing over de branding van de oceaan. En gekleurde voetballen gooien naar bruin vervraande meisjes. Hè? <laughs> mm. Nou, misschien op een goede dag. Niet misschien, Mr. Shannon. Jij komt kinder terecht bij Fini. Maar luister, kom hier. Een woord van waarschuwing van een oudere man. Die bruin verbrande meisjes... die maar gekleurde voetballen naar hem gooien. Daar zijn er tussen die maar zus en zo zijn. Hm? Heb ik een gevoelige plek ontdekt? Hm? Past het schoentje, mister Shannon? Is dat niet je agile space? Wat voor pees? De verleidingen van het vlees, mister Sharon. Oh, dat? Zij die je lust opwekte in het parkhuisje. Dat was maar een verhaaltje. Waar je een flat voor wou, hè? Om de afzondering waarin je je samen zou kunnen hullen. Niet dat bepaalde meisje. Daar heb je het. Het houdt nooit op met eentje. Ik en je oom ben, mister Sharon. Waren wij in onze tijd dan geen trotse kerels? We ons ons weg kunnen banen door zwermen van meiden als echte hengsten. Wij in onze tweekleurige schoenen, Mr. Charles. En wat hebben wij gedaan? Weet ik niet. Weet je wel, Mr. Charles. Wij onthielden ons. Wij bleven vrijgezel. Goeie god, Mr. Charles. Is het je bedoeling de hele buurt te bevruchten? Nou, God verhoed het. Je oom Ben, nu... Een rijpe oude heer die zijn vriendelijk pijpje rookt bij de rust van zijn haardvuur. Niet gekweld door nakomelingen. Geen tandeloos oud wijf om de sereniteit van zijn oude dag te verdrieten en te ontwrichten. Dat, Mr. Shannon, dat is stijl hebben. Dat bedoelde ik niet. Je bedoelde niet dat soort stijl. De wereld zou er maar erg aan toe zijn... ...indien we allemaal hetzelfde doel nastreven. je. <laughs> dat is jouw soort stijl. Dat zie ik zo. Je bent een eerzuchtige kerel. Je, je, je, je zult het verbrengen. <laughs> <laughs> Wel, van al die dromen komt niks terecht... ...als je in de zondige afzondering van je mooie flat... ...het een of ander jong meisje aan een baby helpt. Alles is in een zucht voorbij, en voor de rest van je leven zit je in de moeilijkheden. Ja, maar in die flat zullen er planten gekweekt worden en boeken gelezen. Je stijl, Mr. Shannon, zou onder het gewicht van je nakomelingen bezwijken. Weet je dat kinderen per stuk duurder kosten dan de kindertoeslag? Weet jij dat je niet in evenredigheid vergoed wordt? Oh, ik dacht niet aan kuitschieten. Er is maar één middel om dat te vermijden, Mr. Shannon. algehele onthouding. Blijf vrijgezel. Je twijfelt, Mr. Shannon. <laughs> ja, jeugdige aanmatiging. Je denkt zo snel te kunnen kweken... en zoveel toelagen en publieke ondersteuning los te krijgen... dat het steeds meer zal zijn dan wat het leven je kost. Ach, het is niet te doen. Je hebt gelezen over die vrouwen die vier en vijflingen waren. Eén op een miljoen. Je hebt nog meer kans bij de loterij... En zolang je ze niet met trossen tegelijk kunt kweken, Mr. Shannon, zul je steeds aan de verliezende kant zijn. Leven als een varken. En eh, wat er van je over is aan fierheid en aan stijl, zal onherroepelijk gescheurd en vernietigd zijn. Ik ben niet van plan een familievader te worden. Gelijk heb je. Wij zijn de hele wereld doorgetrokken, ik en je oom ben. Ja, zo zei hij. Ja. Vrij en zonder liefje. De jonge familievader, Mr. Shannon, die niets van de wereld zag... hoe anders kan hij zijn dan dom als een varken? Ja. Wees niet de eerste die begint. Er zijn andere vormen van kennis. Door uh, al dat eetgerij dat ze voor ons neergelegd hebben. Hm? Ik heb het weinig gebruikt... omdat ik vastbesloten was de verwikkelingen van jouw geval... Mr. Shannon, te overdenken en te overwegen. Maar ik zou naar het banket van de Lord Mayor kunnen gaan... Ik zou kunnen dineren met de Lord Mayor van Milaan. En zo vlug en zo snel als de gerechten op tafel kwamen... zou ik naar de geschikte werktuigen grijpen. Op en neer. Op en neer als een xil met tussenin een mondje Frans. <laughs> voor wie de Engelse taal niet machtig is. Zo is het goed leven. Dat is stijl. Er zijn een paar zakken in de terreinhut waar je op kunt slapen. Ik heb mijn bed voor vannacht... Je hebt iets tegen het pensioen van de dame. Hm? Ik wil ergens fatsoenlijk leven. Fini sliep onder de betonmolen. Dat is niet fatsoenlijk. Het was een springplank. Volg mijn raad. Doe zoals Fini. Deponeer je spaargeld in de bank. Wat voor spaargeld? Vini was een slimme vent. Stop je spaarcenten in je laars, zei hij altijd. En op een goede dag... ...dondert er een dwarsbalk naar beneden en je bent een been kwijt. En opnieuw zo arm als de dag dat je geboren bent. En waar wil je eigenlijk heen? In schrippen van die In vroege tijden hadden we dat contract voor het leveren van zand. En dan reden we de vracht binnen langs de ene kant van het terrein... ...lieten aftekenen en reden er terug mee buiten langs de andere kant. We reden zo rond en rond in cirkels. En met Gods hulp werden we tot zes tot zeven keer betaald voor die ene vracht. <lacht> Hij sliep onder de betonmolen. Maar nu, bij de gracie Gods. wanneer wij opstaan bij de zonsopgang. zien we de rijen vrachtwagens en kipwagens. en alle soorten bouwmateriaal beademd door de morgendauw. En op alle portieren prijkt de vieren aan van Feli. Dat is stijl, Mr. Sharon. Dat is eerzucht. Zal ik je het pad tonen met Phoenix voetstappen? Mat voor pad. De weg naar de sterren? De ploeg waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn. We zijn een vernootschap, wist je dat? Blackie, naamloze vernootschap. Hm. Zaterdags en zondags na de mis maken wij de oprijlanen van de chique mensen. Hoeveel denk jij dat we verdienen op een weekend? Tja, eh... Uh. Het materiaal is niet duur. Hm? Maar versierd met marmeren schilfers... die van heel ver uit Italië komen. Twintig pond? Oh, oh, oh. 150. We zijn met z'n vijven in de ploeg. Ieder zijn deel. Ieder heeft 30 pond. Goed, oh, dat is een bomgeld. Toen ik zei dat hij erbij was... meende ik opgenomen in de ploeg op het terrein... en erbij voor de weekendjobs. Zijn ze allemaal akkoord? Je neemt Delly's plaats in. Delly die in het ziekenhuis is. En wanneer die terugkomt? Boh, daarover zal ik me niet druk maken, Mr. Shannon. Een kipwagen is tegen hem aangereden... en met Gods hulp zal hij nooit meer kunnen gaan. Die 30 pond, wordt die uitbetaald? Uitbetaald. Wanneer de job gedaan is? Wanneer de mensen betalen. Ik... In zaken neem je risico's. Ja, maar het wordt uitbetaald. Of je pot. In zaken moet je potten. Vier hm? niet potten. Maar krijg je het geld? Stelt vragen, Mr. Shannon. Ja, alleen maar vragen. Maar financiële vragen, Mr. Shannon. Goeie God, Mr. Shannon. Wat kan ik je antwoorden? Denk je dat ik winst en verlies, belasting, afschrijving... ...verzekering en de daden van God in mijn broekzak draag... De vrachtwagen die we nu hebben... zal die terug willen wanneer hij uit de gevangenis komt. Wel, als je niet pot... hoe geraak je aan een andere vrachtwagen... wanneer de huidige eigenaar uit de gevangenis komt? En zonder die vrachtwagen... Hm? rij je in godsnaam soms 18-ton grind rond in kruiwagens? Ik vroeg toch maar alleen... Je moet potten om aan een vrachtwagen te geraken... en de weg naar de sterren te vinden. Blackie... En Shannon, naamloze vernootschap. Een kantoor in het Rockefellergebouw. New York. New York, hoog boven de wolkenkappers. Alleen jij en ik, Mr. Shannon. Want bij God, er zitten een paar ruwe jongens in de ploegen. Wanneer we eenmaal zover zijn, kunnen we ons kantoor niet volstoppen... met kerels die elke twist beslechten met een extra lange schop. Maar... Uh... Maar ik merk, Mr. Shannon, dat je geen belang stelt in uw grote toekomst. Ja, toch wel. Goed. Bedrieg en hypnotiseer jezelf niet met allerlei vragen. Geloof in Blackie. Vraag je om Ben? Je kunt Delis praats krijgen in de ploeg. Het is te nemen of te laat. Ik uh, neem het. Morgen begin je. Liever maandag. Maandag, dus begin van de week. Maar waarom niet morgen? Er zijn uh, zaken te regelen. Welke zaken, Mr. Shannon? Hm? Noem die zaken? De zaak van. Uh, nou, hoe het ook opgelost wordt. De zaak van mijn logies? Maar, maar dat is geregeld in godsnaam. <laughs> Hebben we daarover nu hier niet zitten kankeren en argumenteren sinds ongeveer het begin van de schepping, verdomme? Luister, ik zal het voor je uitspellen. Het aanbod van de dame wordt aanvaard... om redenen van je economische status en je geestelijk welzijn. Mijn geestelijk welzijn is een zaak tussen God en mezelf. En mijn economische status... Nou, als ik meer dan 30 pond per week verdien... Minut in, potten. Als dat een waarachtig aanbod is... Wil je me soms een leugenaar noemen? Als ik mijn geld niet krijg, dan ben je een misleidende leugenaar. En als ik het krijg, zal ik verdomme niet slapen in het een of ander matrozenlogement. Ja? Ik geloof dat we al gezegd hebben wat er te zeggen is, Mr. Shannon. Neem jij maar die flat. Maar ik ben nog altijd in de ploeg. En ik zal naar je oom Ben schrijven en hem de voornaamste aspecten van de situatie overbrengen. God geven dat hij je oude moeder de smart van de gevolgtrekking bespaart. Nee, ik zal wel schrijven, jij hoeft dat niet te doen. Maar het is nodig dat ik ontslagen word van de verplichtingen, gevraagd, geëist en mij opgedragen door de volmacht van de hand en het zegel van jouw oom Ben? Wil je alle geplogenheden bespot zien en de wet in elk opzicht helemaal afgeschaft, Mr. Shannon? God helpen je, arme moeder, want dit zal het arme mens vernietigen. Ik wil die flat alleen maar om er fatsoenlijk te leven, planten te kweken en te lezen bij het licht van de schemerlamp. Dan zeg ik, Mr. Shannon, dat jij dat wel zegt. Maar het... Het is waar. Ja, maar uh, zal je moeder dat geloven? Ik zal het logisch aan die dame aanvaarden. Ik zal het de dame mededelen. Juist. Maar herzie je houding tegenover dat huis? Het is een goed katholiek huis, Mr. Shannon. Geen matrozenlogement. In jouw ogen kan het onderscheid maar mager zijn. Je zou er beter rekening mee houden. Er is geen plaats voor communisten in het bouwbedrijf. Nee, ik heb te vlug gesproken. Hm. Daly kookte voor ons. Kookte? De aangekomen in de ploeg zorgt voor het eten. Oh, juist. We gooien allemaal wel een stukje geld in zijn hoed. Ik wil niets in mijn hoed, ik zal koken. Als drinkgeld. Ik zal mijn eigen drinkgeld verdienen. Hoe dat? In de ploeg, nee. Je kunt niet tegelijkertijd in de ploeg werken en voor ze koken, Mr. Shannon. De jongens willen hun eten als ze binnenkomen, door nat geregend en diep onder de modder. Over welke maaltijden hebben we het? Alle maaltijden, ontbijt, middag en avondmaal. Krijgen ze dat niet in hun logement? Wij blijven in de hut op het terrein. Wij maffen daar. Ik ben hier niet overgekomen om jullie negertje te zijn. Dat is de manier om in de ploeg opgenomen te worden. Toegestaan en gelegaliseerd. Maar waar zal ik van leven? God help ons. Heb ik je niet net uitgelegd dat de jongens iets in je hoed zullen wippen? Heb ik niet gezegd dat je van de partij bent voor de job zaterdag en zondag na de mis? Maar je zei dat het meestal werd ingepot. Ja, dat is ook zo. Mr. Shannon, ik heb je bij de hand genomen... ...en ik heb je geduldig alles uitgelegd... ...en op de eenvoudigste manier. Maar er zijn zekere dingen in dit leven, Mr. Shannon... ...die verborgen blijven voor ons menselijk begrip... ...en plaatsen waar het pad in duisternis gehuld is. En op die plaatsen, Mr. Shannon... ...stellen de vrome en de standvastige hun vertrouwen... ...in de heilige moeder gods... ...en maken de sprong naar het onbekende. En de naam van die sprong... Zal ik het je vertellen, Mr. Shannon? De naam van die sprong is geloof. Dilly sliep op een paar zakken. Je zei dat ik logies had bij die dame. Het werk duurt soms tot midden in de nacht onder de lampen. De jongens willen ook dan hun eten. Nou, wat zeg je dan wel? Dat het koksbaantje een inwonende baan is in de terreinhut. Maar ik zal toch verblijven in het logis van de dame. Het is toch daarover dat we gepraat en oneenigheid gehad hebben. Ja, daar zal je verblijven vanaf februari. Ha, ik dacht dat je nu bedoelde. Nooit een datum vermeld. Er is niets vrij voor februari. En dat komt zoals ik uitgelegd heb mooi uit en is volkomen in harmonie met alle schikkingen. Want dan zullen we met Gods hulp deli terug hebben uit het ziekenhuis. Ik slaap niet op zakken in de terreinhut. Dat komt in orde. Wat? De matras. Lynch die bij de reinigingsdienst werkt zal een oogje in het zeil houden voor een matras voor je. Luister, kom hier. Als je nu en dan een vrouw wil binnenbrengen, wel, je mag hoor. <laughs> maar. Eh... Geen hele avond aan één stuk, Mr. Shannon. En wij lekker buiten gehurkt in de regen. Maar op die manier wil ik het helemaal niet. Dromen van meisjes die in parkhuisjes zitten. Nou, je mond. Jij onwetende hier. Denk je dat ze je zelfs maar zouden willen aanraken? Ik breng mijn morgenjurk. <lacht> Wat soort vrouwen zou je krijgen? Zwarte vrouwen. Ze zouden in klissen bij je binnendringen. Ooms, neven, achttien, negerjong... Heel het gepeupel van Barbados en Jamaica. Ho. Luister. Toen ik jou dit baantje bezorgde... dit voorafgaand baantje in de ploeg... koken voor ze... heb ik voor jou moeten pleiten... bij de heren met wie ik die hut deel. Ik moest hun ongenoegen overwinnen. En waarvoor? Omdat ze een slechtruikende herinnering... aan je oom Ben hebben... die in het geheugen van hun neusjes blijven hangen tot deze dag. Ho, ho, ho. De stijlvolle Charles... Je had hem moeten zien... Rondslender in zijn twee kleurige schoenen... Hij veranderde pas van sokken met goede Vrijdag... En bij God... Toen hij zijn ribben brak... waren die zo samengekookt. met het zoute zweet van een heel leven... dat ze hem met een bijtel moesten bewerken... en hem dan afspoelen met de brandslang... Maar hij sprak niet van een matras uit een vuilnisbak, Mr. Blackie... Hij sprak van logies... Ik zal zelf schrijven op wat alles hier uitdraait... En op wat zul je zeggen draait alles uit, Mr. Shannon? Dat je me een baan aanbood die niet bestond en logies die niet vrij waren. Nog? Zodat ik jullie intussen nog lekker lang kan bedienen. Koken voor de hele ploeg en maffen in een hoek van jullie hut. Er zijn er duizend die morgen God zouden danken voor zo'n kans. Waarom in Gods naam zou ik hier de ploeg willen manoeuvreren? Voor het plezier ervan, Mr. Blackie. Wat soort plezier? Het plezier om te manoeuvreren. En te intrigeren. Het plezier om een man te vernederen. Verneder ik je? Heh, voel je me lazer in je nek? Je vernedert me met je mooie woorden. En je gesnuffel en gespot. En de manier waarop je de betekenis van de eenvoudigste woorden verdraait. Je zoekt naar een stok om een hond te slaan, Mr. Blackie. Ik oefen mijn autoriteit uit. Hm, dat is een andere naam voor hetzelfde. Ik tracht je iets te leren, Mr. Shannon. Mm -hmm. Zodat je op een goede dag niet als verlamd zou staan... tegenover de veelvuldigheid van het leven... die groter is dan je nu kunt weten. Ik verontschuldig me... Indien ik je tijd verspild heb. <laughs> Ober, de rekening. Wat zal ik eerwaarde vader Grogan zeggen? Vader Grogan? Nou, waar is Michael Schoen, zal hij zeggen. Ben Sneef. Wat zal ik hem zeggen? Wat je maar wil. Niet hier, zal ik verplicht zijn te zeggen. Niet hier, vader hij verblijft in een van die flats. Het is niet een van die flats. Het zijn allemaal van die flats. Maar met jou redeneer ik niet meer, Mr. Shannon. De vader zal zelf komen kijken. Dan gaat het tussen jullie beiden. En hoe zit het hier, Michael, zal hij zeggen... terwijl hij binnendringt en rondsnuffelt... in de zondige beslotenheid van je flat. Wat zul je antwoorden... Ik lees bij het licht van schemerlampenvader en kweek planten voor het venster. Nou, oh, is dat een afdoend antwoord? Is dat een afdoend antwoord aan een priester in een buurt die half vol zwarte is, die op hun banjo's jengelen en waar de hoeren slapen tot laat in de avond? Ik zal ergens anders heen gaan. Om te leven? Om te werken? Hoe ver je ook wegloopt, Mr. Shannon. De zorg en de bekommernis van de kerk staan klaar om je te ontleden. Ik en je oom Ben, we waren wereldreizigers, Mr. Shannon... ...maar al de jumbo jets van de wereld zullen je nooit onttrekken aan de waakzaamheid van God. God is genadig, Mr. Shannon. Dat is een erfenis waaraan niemand kan ontsnappen. Ik wil een baan. Niet koken voor de ploeg. Koken is het middel om in de ploeg te geraken... Er is een baan, dat is het wat ik je oom Ben beloofd heb... wanneer Daly uit het ziekenhuis komt. Kom, geef mij de rekening. Nee, ik betaal. Ik heb je uitgenodigd. De financiën zijn mijn afdeling. Voor wie in de ploeg is, betaal ik. Mr. Nee, nee, nee, Niet protesteren, Mr. Shannon. Er zijn goede tijden op komst. En uh, indien het een vergissing zou zijn... indien je duistere en tobbende verdenkingen... in het ergste zouden bevestigd worden... Indien je oom Bens vriend Blackie een leugenaar en een tiran zou zijn... dan ben je geleerd geworden, Mr. Shannon. Ga dan terug de nacht in. Begin helemaal opnieuw. Indien ik zo begin, ben ik bang dat ik nooit meer opnieuw zou kunnen beginnen. Maar je bent zo begonnen, Mr. Shannon. Want om zelfbedrog en vriendelijke woorden eens opzij te duwen... het huis van je moeder is een museumstuk... met de kippen die fladderen in de ontbijtporridge. En heinde en ver is geweten dat de Shannons leven als vaardigheid. dat is het wat ik achter mij duw. Dat is het waarom ik een behoorlijke baan en een fatsoenlijke woning wil hebben. Dat is het waaraan ik wil ontsnappen. Door met hoeren en zwarte meiden om te gaan. Door alle remmen en alle fatsoen van je eigen mensen van je af te gooien. Door oude vrienden te beledigen. En slecht te spreken van fatsoenlijke hospita's. Ach, mister Shannon, ik ben er schor van jou iets te leren. Mister Shannon. Onze heer was niet te trots om de voeten van zijn discipelen te wassen. Bedien de jongens, Mr. Shannon. En op een goede dag zal de hele wereld jouw voeten wassen. Ober, breng het wisselgeld. Ik wou zeker zijn. We weten gedeeltelijk en we voorspellen gedeeltelijk, Mr. Shannon. Zeker zijn we nooit in deze wereld. Nee. Hm? Is het ja of is het nee, Mr. Sharon? De tijd van argumenten is voorbij. Zal ik naar je moeder schrijven en vader Groen aanspreken? Het is afpersing. Hm. Heb je gekozen, Mr. Sharon? Nee. Maar als je dan geen keuze hebt, Mr. Sharon, moet je geloven. Het geloof verzet bergen. Het geloof schept legers van bulldozers om er de bergen mee te verzetten. Geloof in onze landgenoten en onze superieuren, waarmee ik mezelf bedoel. Het geloof haalt ons uit de varkens naar de voorsteden. Het geloof leidt ons doorheen de wisselvalligheden van deze verbijsterend ingewikkelde wereld... naar de conferentiezalen van de grote maatschappijen, het presidentschap van de Verenigde Staten... audities bij zijn heiligheid de paus... En uh, de spelletjes in de zonneschijn met de gouden meisjes. <laughs> Kom, we hebben gegeten, Mr. Sharon. De jongens wachten. Kom nu maar. En schild de aardappelen. Dat was tot lering van Mr. Shannon van de hand van Don Howard, uit het Engels vertaald door Nora Sneijers. De rolverdeling, Blakey, Maurits Goossens en Shannon, Robert van der Veken. Technici waren André de Mil en Paul van den Ende. Geluidsregie Luc Vierendeels, regie Frans Roggen.